Drie uur, Mark Hocke met het NOS-journaal. Facebook-topman Mark Zuckerberg is in de Amerikaanse Senaat... ruim vier uur ondervraagd over het privacy-schandaal... rond Cambridge Analytica. Hij kwam de zitting redelijk ongeschonden door. Zuckerberg begon met excuses voor het schandaal. De topman antwoordde ook dat hij niet weet of er andere gevallen zijn... waarbij bedrijven zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld. De Facebook-topman antwoordde dat hij daar later op zal terugkomen. Opvallend was dat veel senatoren soms niet goed waren ingevoerd... en Zuckerberg daardoor eenvoudig antwoord kon geven. Zo vroeg een senator hoe Facebook geld verdient met een gratis dienst. Met advertenties, was het antwoord. R. Frans Kalem en de Britse prijsvechter EasyJet... zijn geïnteresseerd in overname van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat hebben verschillende bronnen gezegd tegen persbureau Bloomberg. Ook een investeringsmaatschappij zou meedoen.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 Een Frans gevechtsvliegtuig heeft in het midden van Frankrijk per ongeluk een namaakbom losgelaten. Het projectiel dat door de Franse luchtmacht wordt gebruikt voor oefeningen, kwam terecht op een fabriek in de plaats Nogans-sur-Vernisson. Twee mensen raakten zwaar gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens een Franse kolonel was het de bedoeling dat de bom op een militair oefenterrein zou worden losgelaten. In de fabriek waar de namaakbom terechtkwam, worden onderdelen van auto's geproduceerd. Uit voorzorg werden 600 medewerkers geëvacueerd. Het weer. De zwaarste buien trekken via Zeeland het land uit. Verder valt er vanochtend af en toe nog een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog. Schijnt af en toe de zon. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Tja, hoe later de nacht, hoe vreemder het nieuws. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR... met verhalen uit de wetenschap en geschiedenis. Het is inmiddels bijna drie minuten over drie. En in dit uur gaan we luisteren naar regisseur Martijn Blekendaal... die ons meeneemt met de rellen in de Amsterdamse wijk over Veld nu twintig jaar geleden. En onze verslaggever Gerda Bosman graaft weer verder stukken op uit de katakompen van Museum Boerhaven. Ditmaal vindt zij een stukje maansteen met een koninklijk tintje. En aan het eind van het uur spreek ik wetenschapshistoricus Rienk Vermeij. Hij onderzoekt in de VS waarom we eigenlijk ooit stopten te geloven... in de kracht van horoscopen. Nou, ik denk dat u dat thuis toch nog stiekem wel doet...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 So weak and I'm never like that. Like speed and I'm thinking my crash. One trip down, I I'll never go by. But everything's gonna be alright. I think it just met my right. About to be gone Wetenschap en geschiedenis bij Focus, maar ook mooie muziek deze nacht. In het nummer Moest van Steven. Ja, Good Night. De vers van de platenpers afkomstig een nieuwe single van John Legend... featuring Blood Pop. Een toch vrij onbekende Amerikaanse producer en muzikant... maar hij werkte al samen met sterren als Madonna, Justin Bieber en Lady Gaga. En nu dus ook met soulzanger John Legend. Iedereen zag het aankomen, maar niemand kon het voorkomen. De rellen in de Amsterdamse wijk Overtoomseveld in april 1998, 20 jaar geleden. In andere tijden kijken buurtbewoners, een bestuurder en een politieagent... terug op de problemen in deze wijk. Die al snel het imago kreeg van een Marokkaanse probleemwijk. Een stempel is snel gezet, maar raken het ook ooit kwijt. Komende zaterdag op NPO 2 Andere Tijden, deze aflevering... en bij mij hier Martijn hij is programma programmamaker bij Andere Tijden... En ook verantwoordelijk voor deze uitzending. Welkom. Dank je wel. Uh, het grappige is Martijn. Uh, jij hebt in de wijk op school gezeten. Dus jij kent de wijk. Beschrijf ja. die wijk eens even. Wat, wat, hoe moeten we ons dat voorstellen? Zoals het in de jaren negentig was. Ja. Um, want de wijk is wel een beetje veranderd inmiddels. Maar toen ik daar in uh, de jaren negentig naar... en eind jaren tachtig, begin jaren negentig... naar de middelbare school ging... Toen was het, een hele, uh, het is in ieder geval een hele ruim opgezette wijk. Het is een wijk uit de, die gebouwd is in de jaren 50, 60. In Amsterdam-West, net buiten de ring. Is dat dan zo'n zo tuinstad, zoals dat wordt genoemd? <coughs> Sorry, het behoorde tot de westelijke tuinsteden. En uh, dat betekende woningen met veel kamers. Echt gemaakt voor, uh, om, de, om de bewoners van de oude stadswijken... kleine oude sociale woningen, om die de ruimte te geven. Niet alleen buitenshuis, maar ook in huis. Ja. Dus uh, eengezinswoningen met drie slaapkamers. Dat soort woningen. En uh, toen ik er in de jaren negentig naar school ging... toen uh, woonde er, was het een hele diverse wijk. Er woonde van alles nog wat. Um, allochtoon, wat, autochtoon. Maar was het toch een, een, een, een opgeruimde, keurige wijk? Of was het ja. vloederd, of was het? Nee, het was een, eigenlijk een hele, een, een, een, een hele prima... Normale wijk eigenlijk. Ja, ja. Ja, zo, ja ik denk dat, dat je het wel op die manier. Zo heb ik het ervaren. Maar ik was toen natuurlijk. Uh, uh, wat was ik? 12, 13 toen ik naar school ging. Tot, mijn, uh, tot de zesde. Dus uh, tot een jaar of 17, 18. En dan kijk je met andere ogen naar de dan dan je Ja, dan kijk je met een andere ogen. Ja, ik denk dat ik. Want ik woonde toen zelf. Ik woonde in Oudwest. Ik ging in Nieuw-West naar school. Ja. En ik vond Oudwest bijvoorbeeld. Dat waren dus die. Uh, dat was zo'n wijk uit de jaren 30. Amsterdam School, dat was, dat was veel meer vloederd. Want dat was allemaal, dat was nog niet, nu is het allemaal heel erg hip en binnen de ring. Ja. Maar toen was dat gewoon oude, kleine woningen, um, uh, ja, vloederd. En dan zag dat er een iets iets nieuwere wijk, zag vanuit mijn perspectief al veel beter uit. Maar Op, goed, opgeruimder of. En, en, dat veranderde strakker. natuurlijk, ja, precies, dat veranderde natuurlijk wel met de jaren. Um, maar dat is, je ziet als, als, als, als je jong bent, zie je eigenlijk gewoon alleen de buitenkant. Zie je gewoon dat de bomen staan en dat er een veldje zijn. En, uh, en dat had je niet in die, in die, in die uh, um, jaren dertig wijken waar ik uh, opgegroeid was. Ja, het grappige is dat, de um, daags na die rellen in 1998 uh, april, uh, maken de media er een soort beeld van die wijk. Er wordt uh, de term no-go area en een horrorplein. Het, August Allebeplein, waar die rellen in de buurt plaatsvonden, dat, dat wordt allemaal genoemd, geroepen. Maar dat stond dus eigenlijk helemaal niet met, in ieder geval, het beeld dat jij in die tijd had. Nee, zeker niet. Nee, want ik bedoel, als je, de, als je, het was namelijk ook niet een wijk met allemaal hoge flats. Het was ook gewoon een wijk waar je laagbouw had. Waar je allerlei, je had woningen met gewoon echt laagbouw. Dan had je eh, appartementencomplexen, om het maar zo te zeggen, met vier, vijf verdiepingen en dan had je ook bijvoorbeeld zeker bij het August plein wat een, een centraal plein was in die wijk, ja. dan had je dan ook nog een flat met acht verdiepingen dat zag er dan wel echt uit als zo'n echte grote betonnen flat uit de jaren zestig. En daar zat maar, er wel weer een, een soort uh, winkelcentrum onder. Ja precies, maar je had dus gewoon, het was gewoon echt een woonwijkje. <kliek> en, en je zette dat, dat is een diverse wijk, uh, dus de woonden. Ja, de woonden. Soorten mensen doen Ja, ja. ja. En uh, uh, kijk, als je er woont, is het natuurlijk nog wat anders... dan wanneer je er naar school gaat. Uh, want in de, uit, in, de, in de aflevering, de mensen die daar echt woonden... of die daar werkten, de politieagent, de bestuurder... die zeiden van, ja, we zagen de wijk echt veranderen. Hè, dus dat er andere uh, gezinnen kwamen wonen. Dat heb ik nooit op die manier meegemaakt. Ik merkte wel in de loop van de jaren negentig dat de school waar ik op zat heel erg van karakter veranderde. Omdat het was, toen ik volgens mij in, in de brugklas kwam... was het nog het Piers lyceum Was het een school met HVO-VWO. katholieke school. katholieke school. Dat klinkt wel. Uh, daarna werd het het KCA, het Katholiek College Amsterdam. En toen werd het, uh, toen ik van school ging... Uh, ik zat op het gymnasium. En in de zesde klas was er al niet meer een... Uh, tweede klas gymnasium was er alleen maar havo, vwo, ateneum mm -hmm. en toen ik weet dat het op een gegeven moment werd het alleen havo, vwo, uh, mavo havo ja. toen werd het alleen mavo en op een gegeven moment werd het vmbo en op een gegeven moment was het het islamitisch college en dat had heel erg te maken met hoe de wijk Tja. demografisch veranderde daar had je een uitzending over moeten maken. Die komt ook nog. <lacht> nee, dat weet ik Nee, maar dat is wel, dat is wel ja. interessant hoe aan de hand van één school, die op nu ook helemaal niet meer bestaat, hoe, hoe je aan de hand van de samenstelling van die school, van de leerlingen die je op die school ziet rondlopen, hoe je daaraan kunt zien hoe een wijk verandert. En denk je dat het ook exemplarisch is voor hoe inderdaad er ook een, een, een, een stad of een stadsbestuur of een, een stadsdeel in dit geval omgaat met, met die demografische ontwikkeling en, en uh, ook met zo'n school bijvoorbeeld? Dat, het, dat, dat men het laat gebeuren dat zo'n school van situ ja, verandert. Nou aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet, want het is ook natuurlijk zo dat um, wij hadden, ik weet nog wel bij mij in de klas zaten ook gewoon allemaal leerlingen die van buiten Amsterdam kwamen. Die kwamen uit Dorp bijvoorbeeld. Ja. En dan, omdat dat dan een, een goede school was in Amsterdam, niet te ver van Badhoeferdorp, van andere omliggende uh, dorpjes, Leinde en uh, sloten, uh, kwamen die dan helemaal daar naartoe gefietst. En um, uh, dus het heeft ook te maken met de aantrekkelijkheid van zo'n school. Um, dat op een gegeven moment waarschijnlijk ouders dachten... nou, ze moeten maar, mijn zoon die moet maar iets verder doorfietsen naar Amsterdam-Zuid. Want daar heb je, nu, daar dan heb dan je dan nog, nog wel een school, school die nog wat, Ja, precies. Dat is ja, biete, hè, dus het is natuurlijk, je kunt niet alleen maar zeggen van bestuurders... dat zij dat hebben laten gebeuren. Dat is, heeft het ook, ook met de keuze van ouders te maken en hun voorkeuren. Ja. Um, laten we even naar die uitzending gaan. Wat heb je... Uh, de, de titel is, uh, geloof ik, uh, Marokkaanse opstand in Amsterdam-West. Het klinkt heel heftig. Ja. Uh, wat, wat heb je precies willen uitzoeken in die, in die, in die aflevering? Um, nou, de, de, de, uh, ik weet nog goed dat het in 1998 misging. Niet omdat ik erbij was, maar omdat ik natuurlijk wel op een of andere manier betrokken was bij die buurt. Omdat ik daar ook nog vrienden had wonen. Maar ook omdat mijn ouders daar nog in de buurt woonden en omdat ik het uh, ja, dus dan, je, je houdt een band met zo'n wijk, met zo'n buurt. Dus ik wist wat er, uh, dat het was gebeurd. Of dat het gebeurde op, die, op dat uh, 23 april 1998. Uh, dus um, op een gegeven moment toen uh, al in 2000, wat was het? 2008... werkte ik voor een ander programma. Premtime. Uh, Nee, 2008 was dat toch? Even denken hoor. Ja, 2008. En toen was het precies tien jaar geleden. Toen hebben we daar ook een uitzending over gemaakt. Het was in 2003. Nou, ik weet het niet zeker meer. Maar in ieder geval was het toen ook een jubileum. Mm -hmm. En toen keken we er ook naar terug. Wel met een al niet als een historisch... maar toen was het meer van, nou, hoe, hè? hoe gaat het nu met die wijk? Dus het is altijd op een of andere manier wel bij me, be, me bijgebleven... dat daar iets, wel iets heel speciaals was gebeurd. Een premetuin met... Uh, met uh, Prem de Kishun, pre die presenteerde dat. En waarin we een soort ja, blik werpten op de multiculturele samenleving. Ja. In, alle, in de breedste zin van het woord. Mm -hmm. En uh, uh, dus het, het, het, het, ook toen was het... Ik wist op een of andere manier, er was iets gebeurd. Maar ik had nooit heel erg bedacht, wat er nou precies aan de hand was en wat, waarom dat nou zo'n indruk op mij gemaakt heeft. Of dat nou alleen maar te maken had met het feit dat ik uit die wijk kwam... of dat het een breder maatschappelijke urgentie had, wat daar toen gebeurde. Ja. En um, nou, nou, nu is het uh, precies twintig uh, jaar geleden... en uh, dacht ik weer, nou, het is interessant om daar toch nog eens weer eens naar te kijken. Mm -hmm. En als je dan met een historische bril eraan gaat kijken... en niet kijken hoe gaat het nu, maar van, maar wat gebeurde er nou toen precies... Ja dan begin je opeens veel meer verbanden te zien. Als je dan met mensen erover gaat praten... dan blijkt opeens dat, niet, dat, je, dat ik niet de enige was voor wie dat een, een, een, een, een, een, een, een, ja, een keerpunt was. Maar ook voor andere mensen. En waarom was het dan voor jou een keerpunt? Uh, nou, omdat ik me op dat moment... Omdat ik, um, uh, en dat was ook voor die andere, voor Marokkaanse jong, uh, nou, uh, jongens die ik ken... van Marokkaanse afkomst... Die ook in die wijk zijn opgegroeid, dat ik merkte dat zij deze, uh, dat moment heel erg hebben ervaren. als een moment waarop ze opeens zich bewust werden van het feit: van ik behoor tot een bevolkingsgroep in Nederland. die uh, geproblematiseerd wordt. Dat wordt ook letterlijk zo gezegd in de aflevering. Nou, ben ik niet Marokkaans, maar ik weet wel dat. Uh, ik, het viel mij toen ook op dat ja. je, dat, dat eind jaren negentig opeens heel erg benoemd werd. Marokkanen probleem. Ja. En dat was eigenlijk precies doordat je er op, op een historische manier naar gaat dat ik dacht, oh, dat is toch echt, echt interessant. En dat is dus kennelijk dat gevoel van mij dat ik toen had... van er is daar iets aan de hand geweest... wat van een grote maatschappelijk belang was. Dat klopte dus. Maar als je gaat kijken naar die uitzendingen... het, het grappige is... Of ja, niet zo grappig, maar... Uh, je zegt, dit was een keerpunt... maar als je kijkt naar de hele toedracht... en de hele zeg maar, de gang van zaken... Die hebben geleid tot die rellen. Daar speelden hele andere dingen Het is een achterstandswijk met achterstandsproblemen. Ja, maar het was wel een hele speciale wijk. Dat wordt althans in ieder geval door die uh, stadsdeelvoorzitter zo gezegd. Hè, dat was dus de soort van burgemeester van die wijk. Ja. Die, uh, dat, dat, um, wat die wijk ook zo bijzonder maakte... was dat er heel veel Marokkaanse gezinnen terechtkwamen. En um, um, dat dat met zo in zo'n hoog tempo ging. Dat zij eigenlijk niet zo goed door hadden wat ze daarmee aan moesten. Maar dat dat op een of andere manier wel iets betekende... voor uh, de ontwikkelingen binnen die wijk. Maar wil, heeft dat dan puur met Marokkanen te maken? Of heeft het te maken met mensen met een lage opleiding? Of mensen die werkloos zijn of andere sociale problemen hebben? Nou, kijk... Um, ik denk niet dat het alleen maar met, met het feit te maken dat het Marokkanen waren. Maar ik denk misschien wel dat, um, um, uh, um, dat de, als je kijkt naar wat er, in die, uh, wat, uh, wat er in die wijk gebeurde... dat er een sociale problematiek bij kwam kijken... van uh, ouders die bijvoorbeeld de taal niet volledig machtig waren... He, en dan hebben we het niet over alle ouders natuurlijk, maar dan gaat het over dat het voor een specifieke groep binnen die onder die Marokkaanse jongeren, binnen, mm -hmm. binnen die Marokkaanse jongeren, een specifieke groep die he, waarbij uh, uh, werkloosheid was, schooluitval, etcetera, en die dan ook nog waren, een klein deel ook nog van crimineel wordt, he, dat die voor heel veel overlast gaan zorgen. Want even voor alle duidelijkheid: er liepen heel veel jongens. Ja, het was gewoon. Kijk, er, was, er, was, er waren niet zo heel veel jeugdvoorzieningen. Dus en die jongeren die hadden thuis niet zoveel te zoeken. Want er waren ook grote gezinnen. Die huizen waren natuurlijk wel relatief groot, maar ook weer niet zo groot. Dus die liepen toch heel veel op straat. Jongeren tussen de 16 en de 25, waarvan een deel niet, niet naar school of niet. Uh, en waarvan ook um, een aantal uh, de wat oudere jongens ook geen werk hadden. Um, er waren, er, wat ik al zei, niet zoveel jeugdvoorzieningen. Dus er was wel een buurthuis, maar daar konden ze niet echt terecht. Um, met als gevolg dat ze eigenlijk de enige plek... waar ze nog zich nog een beetje thuis voelden, was de straat. En dan had je tegelijkertijd allemaal bejaarden... Dus er waren heel veel van de waren de wijk uitgetrokken. Maar de oudjes, die waren daar eigenlijk blijven hangen. Ja. Dus wat kreeg je? Die jongens die hangen op straat. Die hangen ook voor de huizen van die wat oudere mensen. Die de, de, vervolgens denken: er staan allemaal criminelen voor mijn deur. Ook al zijn dat gewoon joggies van 15, 16 dicht, maar die niks doen. Um, maar goed, dat gaat natuurlijk ook om het beeld. Ja. En, um, uh, en dat loopt op een gegeven moment uit de hand, omdat er een politieagent. Uh, ges, uh, uh, neergezet wordt. Die op een gegeven moment ook niet zo goed meer weet... wat hij moet doen. En die dan maar begint bekeuring begint uit te delen. Een soort van samenscholingsverbod... Het uh, grappig, die, die, in het die, leven roept. Die, uh, die rol van die agent... in de uitzending. Uh, hij is officieel buurtregisseur. De politie heeft dan blijkbaar op dat moment... Bedacht, een nieuwe we gaan, functie ingevoerd. We gaan de wijkagent vervangen... voor ja. een buurtregisseur. En je moet wat meer tussen de mensen komen te staan. Ja, die ook een meer sociale functie heeft. Ja, ja. Het, je hebt hem in de uitzending heel... Uh, als een soort sheriff geïntroduceerd bijna met, met muziek. En dan op een staat hij daar uh, in die wijk. Ja. Maar het is een bijzonder verhaal, begreep ik. Want hij heeft verhaal nooit eerder gedaan op televisie. Nee, want op, dus op een gegeven moment loopt het mis. Hè? Dus die jongeren die hangen voor die deuren. Er, zijn ook wel, er, zijn ook een, er is een, een harde kern waar op een gegeven moment... niemand meer vat op heeft, de ouders niet. De handhavers niet, welzijnsinstellingen niet, euh, scholen niet en, en noem maar op. De politie, ook niet. politie ook niet. En um, de politieagent die, um, die zorgt dus echt voor overlast. En die politieagent denkt: het enige wat ik nog kan doen is gewoon repressie. Keihard aanpakken. Maar goed, hij pakt dus ook allemaal andere jongeren Keihard aan en daar loopt het dan mis. En ja, Het wordt een soort kat en muis uh, Maar daardoor, stel. ja, precies. Maar daardoor krijgt hij, en het was een motoragent, dus je, dus je ziet hem ook in die aflevering. Zie je hem op een gegeven moment, is er een sequentie, zie je hem de hele tijd met die motor overal opduiken. Overal waar de cameraploegen, zie je die motoragent weer langsrijden. Maar zo was het ook voor de jongeren, die dachten, oh, dan heb je hem weer. En, uh, uh, en dat. Uh, dus hij, dus hij, wordt een soort van de belichaming van het harde politiebeleid. Ja. En uh, zo is hij ook vervol. En, en dus op het moment dat het ook misgaat, krijgt hij ook de schuld van dat het mis is gegaan. Dus die jongeren zeggen allemaal, uh, hij het Jerry Prins. hij werd door de jongeren overigens uh, Jerry Springer genoemd van het Amerikaanse tv-programma ja. TV die, die druk te maken. Maar er wordt het ook echt Jerry. Wij, onze, onze wijkige Jerry is de schuldige dat het mis is gegaan. Uh, heeft ervoor dus gezorgd dat het mis is gegaan. En, uh, um, en dat leidt het zelfs toe dat hij met de dood bedreigd wordt. Zo, dat, dat gaat echt heel ver. En hij is op een gegeven moment uh, is hij, is hij, uh, heeft hij op een andere functie uh, gesolliciteerd. Is hij weggegaan als wijk, uh, buurtregisseur uit die wijk. Maar hij heeft daar eigenlijk nooit over gesproken. Hij, heeft, hij is er ook nooit door de media, uh, um, uh, de media is nooit bij hem terechtgekomen. En hij, het zou kunnen zijn dat de, de, de, dat de politie zag, we houden hem in de... Ja, dat lijkt me wel. We houden we hem, uit, hem buiten, buiten schot. Um, maar goed, dat betekende wel dat hij dus al die jaren... dat verhaal met zich mee heeft gedragen. En dat vertelt hij ook in de aflevering... dat hij er ook zelfs een, een, een, een terugkomende nachtmerrie aan over heeft gehouden. Dat hij dat Centrale Plein, het Auguste Allebei Plein waar ik het net al over had, over moet steken. Maar niet durft, omdat er telkens groepjes jongeren rondhangen. Dus dan, ja, dat, dat, is, dat is vrij heftig. Het heeft een enorme impact op, op hem gehad. Ja, en dat, dat, hij, achteraf gezien is hij ook heel erg blij... dat hij nu zijn verhaal heeft verteld. En dat het ook een soort van ja, therapeutische werking blijkt te hebben gehad. Nou, dan kun je zeggen dat dat, dat is voor hem een soort heilzame werking heeft gehad. Het hele oprakelen van deze uh, affaire. Um, en ik begrijp ook, die rellen hebben wel uh, iets uh, bewerkstelligs. Namelijk dat er heel veel uh, geld is vrijgekomen. Uh, welzijn. Uh, dus dat, dat er op een gegeven moment, omdat die rellen eenmaal kwamen... opeens wel aandacht was voor, voor wat er aan, aan, in, in die buurt aan de hand was. Maar er is ook een soort... soort maar er van, was wel aandacht voor wat er in die buurt aan de hand was... Maar alleen deed niemand iets. Dus het was heel erg... De, de, Totdat die rellen kwamen. Totdat die rellen kwamen, ja. En toen de rellen kwamen, toen kon opeens alles. En um, terug dan weer naar het keerpunt waar we over begonnen. Uh, je zegt, de, de, de, de wijkagent, de buurtregisseur... Uh, nou, die, is er, die heeft erover kunnen praten. Die is uh, maar therapeutisch genezen. Maar nee, voor, voor, voor, voor, de, voor de Marokkanen is, is, het, is het anders afgelopen... tot op de dag van vandaag. Uh, ja, nou ja, in die zin dat, uh, dat uh, een, het, het, iemand zegt... Um, een journalist van Marokkaans-Nederlands uh, afkomst... die zegt uh, het was een vloek en een zegen. De vloek was dat, er, dat de wijk en de Marokkaanse gemeenschap een, een, een stigma kreeg. He? Dus het Marokkaans zijn werd opeens geproblematiseerd. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk gewoon Amsterdamse straatschoffies zijn. Ehm... Um, en dat geldt hetzelfde voor de wijk. Die kreeg opeens, uh, de wijk kreeg opeens een soort stigma van hè, dat het een ghetto was. Een no-go-area. Terwijl je natuurlijk gewoon over straat kon lopen. Um, uh, en dat heeft heel lang uh, doorgewerkt. Dus dat de, de, um, je kunt zeggen dat, je, dat, dat er jongeren zijn geweest... die daardoor moeilijker een baan kregen... Als, uh, omdat ze zeiden van ja, ik woon in die wijk... Uh, dat scholen natuurlijk, hè, dat, bedoel, wat ik net vertelde over die school waar ik op zat, dat zal er ook mee te maken hebben gehad ja. dat die school steeds minder populair werd. Dus dat heeft op een bepaalde manier, op allerlei manieren, heeft het, um, ja, heel erg veel negatief gevolgen gehad. Ook bijvoorbeeld iemand als Mohamed B, um, die kwam ook uit die wijk, de moordenaar van, de moordenaar van, van, van, van, de moordenaar van Theo van Gogh. En die is ook in, die, uh, in, uh, in de uh, zo rond 2000, 2001, 2002 bezig geweest. om jeugdvoorzieningen te realiseren in die wijk. Dat mislukte, raakt gefrustreerd. raakt uh, onder invloed van uh, radicale uh, islam. en. Um, uh, nou ja, en ja de, de, de rest is geschiedenis. Precies. Ja. Uh, belangrijk onderwerp, uh, waarbij het. het zeg maar tot op de dag van vandaag, denk ik. Uh, een kwestie is die blijft spelen. Uh, op 23 april maandag uh, over anderhalve week, is er in de Meervaart een, uh, een vervolg, een meet-up, een debatavond hierover. In Amsterdam-West. In Amsterdam-West. En iedereen is daar van harte welkom. En de is gratis. En uh, Martijn, dank je wel voor je verhaal. En we gaan zeker kijken zaterdag. Dank si, je wel. J'ai des haïs à I'm gonna say it to you, I'm gonna say it to you, I'm gonna enti it aisha you, I'm gonna De video wordt gewoon gedanst op Shep Galet, de koning van de raaiemuziek. Je hoorde Aisha. En nu gaan we naar wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen. Want verslaggever Gerda Bosman is weer gaan schatgraven... in de depots van Museum Boerhaven op zoek naar voorwerpen... die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de wetenschap. Focus. We gaan naar 1972. En dat jaar landde voor het laatst een bemande missie op de maan. De bemanning van de Apollo 17 nam een cadeautje mee terug voor koningin Juliana. En dat souvenir bevindt zich nu in Museum Boerhaven. En conservator Bart Grop vertelt daarover. Het is een houten plank. Een plankje. Van 30 centimeter uh, hoog en uh, 15 centimeter breed. Er zit een Nederlands vlaggetje op en twee uh, tekstbordjes. En een plastic balletje. En in dat plastic balletje zit ja, een, eigenlijk gewoon een ondefinieerbaar... Ja, iets wat op een, op een steentje lijkt. Het, lijkt. het lijkt glas, een glazen balletje. Het, het, lijkt, het is doorzichtig, uh, maar het is, het is kunststof. Het is geen, het is geen glas, omdat het, geen, ja, het gaat natuurlijk om hetgene wat in dat, in dat balletje... Dat, dat doorzichtige balletje, uh, wat daarin lijkt te zweven. Uh, het heeft iets mysterieus. Uh, het, heeft ook iets, het lijkt ook iets buitenaards en toch wel weer iets, uh, iets herkenbaars... Het, uh, het, het glinstert een beetje. Het is niet zo heel groot. Er zit een, ja, een brokje in. Het... het lijkt een beetje lavasteen. Daar, daar lijkt het wel een beetje op. Ja. Het, het grote verschil met lava... Uh, en lavasteen is dat dit... dat weten we in ieder geval... dit is in ieder geval aarde. Want wat is het? Het is een maansteen. Deze maansteen is in, uh, in 1972... overgedragen door Juliana... aan, uh, aan het museum... Maar hoe hoe kwam Juliana eraan dan? Nou, dat is een heel mooi verhaal. Um, die Amerikanen die waren in de jaren 60, het uh, begon eigenlijk al in de jaren 50, verwikkeld met de Russen uh, in een race. Niet een race met, met auto's, maar een race in de ruimte. De space race, zoals dat uh, is, gaan, uh, is gaan heten. En die hele space race die tekent, die speelt zich af tegen de Koude Oorlog... De Sovjet-Unie en de VS worden, zijn twee wereldmachten... die tegenover elkaar komen te staan na de Tweede Wereldoorlog. En proberen... Uh zich in alles, proberen ze elkaar te overtroeven. Uh, het heeft geleid tot de wapenwetloop, maar ook in de sport. He, de Olympische Spelen spelen daar op een gegeven moment een rol bij. Wie heeft de beste atleten, de mooiste openingsceremonie, uh, wetenschap en ook de reis uh, naar uh, de ruimte. En heel lang zijn die Russen die steken die Amerikanen de loef af. Uh, ze zijn de eerste die een mens in de ruimte hebben. Yuri Gagarin. Ze zijn de eerste die een satelliet de ruimte inschieten überhaupt de eerste die een fatsoenlijke raket te maken... om dingen omhoog uh, te schieten. Tot op een gegeven moment uh, wordt het met name uh, president Kennedy... Wordt het te gortig en die doet een hele bouwde uitspraak... en die zegt uh, in de jaren 60 zegt hij van... dit decennium gaan wij naar de maan. T-minus 17. Final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7. Ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. Bedenkt uh, van nou het zou goed zijn om, om dat nog eens wat extra uh, onder de aandacht uh, te brengen: hè, dat, uh, dat wij dat als organisatie uh, geflikt hebben. En uh, uit handen van Nixon, de toenmalige president van de Verenigde Staten, krijgen alle staatshoofden zo'n mooie plakketten met zo'n stukje maan maanstenen er, uh, erop. Nou, en die maanstenen zijn niet zo, niet zo heel groot. Het zijn geen stenen die je, hoe dat, uh, die je aan het strand uh, uh, vindt. Of, uh, nou, de, hoe groot zijn die zijn? Anderhalve centimeter doorsnee of zo? Ja, dan heb je het wel over de grootste. Ja, ja, want er is ook niet zo heel veel maansteen uh, teruggenomen. Van, uh, alles bij elkaar, geloof ik, iets maar van vier kilo, zo, uh, zoiets nee, 40 kilo volgens mij. Ja, dat is niet zo erg, heel erg veel. Uh... En krijgt het Russische statushoofd er ook in? Nee, dat is natuurlijk wel heel, uh, heel komisch. Uh, die die maanrace die die, die speelt zich af tegen de achtergrond van de Koude, uh, koude Oorlog. En Amerika en de Sovjet-Unie zijn twee grootmachten staan tegenover elkaar. En... Ja, dat is een ontzettende klap in het gezicht moet dat geweest zijn. Uh, dat, dat op een gegeven moment daar ergens in Moskou, ergens op een bureau... zo'n maansteen uh, komt uh, te liggen. Uh, ja, want uiteindelijk hoe ver voor dat die Russen ook, ook liepen in hun uh, ruimteprogramma... die Amerikanen die, uh, die gaan uiteindelijk met de eer uh, strijken. Het is Neil Armstrong, degene die de eerste stap op de maan zet. Small step for man, giant leap for mankind. Die, uh, die woorden die... Uh, ja, ik heb het zelf niet, uh, niet, was daar niet bij op dat moment, maar... Ja, zijn iconisch natuurlijk. En um, dat is ook iets wat, wat, die, wat die Amerikanen heel goed, uh, heel goed begrepen hebben: is dat ze hadden een hele flamboyante president. Kennedy, die uh, een soort filmsterachtige uh, imago uh, had. Hij uh, had een mooie vrouw, zelf, hoe dat uh, niet uh, onaantrekkelijk. Uh, en uh, het is op een moment dat eigenlijk heel slim die NASA inziet dat je daar Hollywood moet bij betrekken. Voor het eerst in de geschiedenis is er eigenlijk sprake van een soort Hollywood-wetenschap. Dat, dat ruimteprogramma, dat, dat gaat leven. Dat spreekt enorm veel mensen, spreekt het aan. Die, wanneer gaat het lukken? Wanneer, krijgen we, wanneer komt die eerste mens op de maan? En, en je ziet ook dat die lanceringen bijvoorbeeld... die worden ook, die worden ook wereldwijd uitgezonden... De astronauten krijgen goede camera's mee, maken daar fantastische foto's mee. Hè. Maar ook um, uh, de, de lanceringen zijn... Ook... Vanuit verschillende camera-perspectieven en standpunten zijn die opgenomen. Daar is, van tevoren is daar heel goed over nagedacht. Er zijn hele grote crews voor ingezet. Om dat allemaal heel mooi en spectaculair in, in beeld te brengen. One, naar het two. 10 feet. 10 feet. That contact. Dat push. Engine stop, engine arm, proceed. Command override off. Okay, Houston, the Challenger has landed. December 11th, Soonan, Len Schmidt left the lunar module to begin Houston, their first EVA. As I step off at the surface at taurus littrow we'd like to dedicate the first steps of Apollo 17 to all those who made it possible. Their first job was to unload equipment, including their rover, The electric car in which they de drive to the exploration sites. That's beautiful. This is got to be one of the most proud moments of my life. I guarantee you. We thank you very much. Ja, ik heb zelf het idee dat eigenlijk na dat Apollo-programma is het nooit meer zo goed... Uh, van de grond gekomen bij dit soort megaprojecten... Uh, uh, als, als dat in die, uh, in die tijd uh, gebeurd is. Dat wordt alleen nog maar door die, door die astronauten... Hè, die worden ook als ze dan weer terugkomen worden... Ze echt als, als helden worden ze door New York uh, gereden. Uh, in uh, begin jaren uh, zeventig zij uh, is nieuw Armstrong samen met Buzz Aldrin hier in, uh, hier in Nederland. Ze doen een tour uh, in Amsterdam. Daar gebeurt iets raars... De Amerikaanse ambassadeur, die is, die is daarbij en die doet iets geks. Want ik had al verteld dat die maansteen, dat die, die is maar twee, nou, nauwelijks anderhalve centimeter. En in het Rijksmuseum hebben zij de Dreessteen. En in het Rijksmuseum hebben zij uh, ook een maansteen. Daar zijn foto's van, van waarbij die Amerikaanse uh, ambassadeur... Uh, met prins Bernhard en, uh, en een van de astronauten... rondom een glazen stolper staan met een joekel van een steen. Echt, dat ding dat is echt vijf, zes, zeven centimeter groot. Dat is een maansteen en die zit in de collectie van, uh, van het Rijksmuseum. En die is uh, uiteindelijk is die, uh, via Willem Drees is die in hun collectie uh, gekomen. Is ook uiteindelijk de Dreessteen gaan heten. Dingen zo fake als, uh, als maar zijn kan. Het blijkt een fossiel stukje boom uh, te zijn. Maar er is jarenlang is er geloof dat dat uh, een echte maansteen uh, is geweest. Nou... Maar wie heeft dat verhaal de wereld in, of wie heeft die steen de wereld in geholpen dan? Nou, dat, dat is Nog steeds is dat onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat die, dat die Amerikaanse ambassadeur... Die, die heeft daar een rol bij uh, gespeeld. Wat het verhaal van begin af aan eigenlijk heel vreemd maakt... is dat als je ziet dat die stenen van Nixon... die worden aangeboden aan de staatshoofden. En Juliana is dan ons staatshoofd. Zo zijn ze ook bij ons binnengekomen. En uh, Drees was geen staatshoofd. Drees is ooit minister-president geweest. Die was in de jaren 70 was hij al lang geen minister-president meer, maar was hij minister van Staat. Had helemaal geen, geen zware, uh, politieke, invloedrijke uh, functie uh, meer. Dus, nee, de minister van Staat is meer een erebaan, adviseursbaan. Um, het is sowieso heel erg vreemd waarom, dat hij, via, waarom dat hij dan aan Drees aangeboden wordt... en niet aan, aan Juliana zelf. Heel mooi, romantisch, uh, uh, spannend, uh, intrigerend uh, verhaal. Wat nogmaals uh, maar illustreert van hoe aansprekend... dat hele ruimteavontuur... Eigenlijk, eigenlijk was in die, in die periode. En hoe, hoe men daar, daarmee omging. En hoe men zo dicht mogelijk maar bij, bij die helden uh, wilde zijn. Want Amsterdam, de raai was afgeladen vol. Uh, de grachten, daar stond men uh, drie, vier rijen, rijen dik. Ik bedoel, de laatste keer dat dat uh, daarna gebeurde... was toen Nederland Europees voetbalkampioen uh, werd. Die fascinatie... Dat maakt het object van die, die, die maanstenen... Hè? dat kleine stukje maangruis eigenlijk op zo'n plankje... dat is die hele, die hele periode uh, het avontuur gebald in één klein glazen balletje. En wat natuurlijk wel mooi is, is dat uh, ja, jullie dachten... we hebben een kleinere dan het Rijksmuseum... maar nu hebben jullie het enige echte stukje. Ja, wij hebben de enige echte maanstenen. Ja. Ja, en Daar zijn we heel erg tevreden en blij mee. Want dichter bij de maan kan je niet komen. Dichter bij de maan kun je niet komen. U hoorde een hele trotse conservator Bart Grop in gesprek met verslaggever Gerda Bosman. We gaan terug naar de maan... met Rod Stewart en Eric Clapton. Blue Moon...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 was a bitter cup for the saddest of all men Blue Moon You saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of mine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 Now. Prachtig, Blue Moon. We gaan weer eens bellen naar verre landen... waar, terwijl het grootste deel van Nederland rustig ligt te slapen... hard gewerkt wordt aan het verleggen van de grenzen van onze kennis... U begrijpt het al, het is tijd voor... De wakkere wetenschapper. Ja, en vandaag is dat wetenschapshistoricus professor Dr. Rink Vermeij... vanuit de Sooner State in de Verenigde Staten, Oklahoma. Meneer Vermeij, fijn dat we even kunnen bellen. Uh, hoe laat is het nu bij u? Het is hier nu ongeveer tien voor negen. Oh, oké. Okay. Het is gewoon een uh, mooie, uh, ja, mooie avond... U zit in Oklahoma. Hoe komt u daar zo terecht? Uh, nou ja, goed. Ik, er, was hier een, er is hier een universiteit. Een vrij grote zelfs. Het is goed met de wetenschapshistoricus. Ik heb gesolliciteerd en ik ben aangenomen. Zo gaat dat. En u zit er al een, een tijdje, heb ik al begrepen, al elf jaar? Dus blijk... uh, ja, inmiddels bijna elf jaar, ja. Dus blijkbaar is het uitdagend genoeg voor u om daar te blijven werken? Uh, ja, we zijn hier vrij ambitieus. Ze proberen mij ook te houden. Ik bedoel, uh, ze geven een goede positie, een goed salaris... Um, en allerlei mogelijkheden om onderzoek te doen. Um, er is ook minder uh, administratieve rondslop dan in Nederland. Ik zeg niet dat hij helemaal afwezig is. Maar je bent je toch vrijer om te doen wat je wilt uh, dan daar ginds. Dus dat zijn allemaal positieve punten. Het is uh, een lui lekker land voor de wetenschapper, hoor ik alweer. Uh, in vele opzichten wel, ja. Zijn. Ik, uh, je moet natuurlijk nooit overdrijven. <laughs> maar ik zou zeggen, komt natuurlijk heel langs? Zelfs in de buurt en kunt het zelf zien. Ik neem de uitnodiging heel graag aan. Uh, uh, u, u bent met een uh, interessant onderzoek bezig uh, op dit moment. Vertelt u daar eens over? Um, wel, ik ben met verschillende dingen bezig. Een van de dingen, uh, zeg maar de langere termijn projecten, is wat ik noem de marginalisering van de astrologie. De marginalisering? De Ja. Dus astrologie, zeggen eh, we wat horoscoop en zo, is heel lang een serieuze wetenschap geweest. Zo van de oudheid in de Arabische wereld, in de Europese middeleeuwen. Dus het heeft allerlei religieuze en wetenschappelijke eh, systemen overleefd, zeg maar. Het werd in Europa aan universiteiten onderwezen eh, samen met sterrenkunde. Het, eigenlijk was het de belangrijkste reden om überhaupt sterrenkunde te studeren. Dus het is iets wat we voor die tijd serieus moeten nemen. Maar in de 17e eeuw zakt dat opeens eh, allemaal weg. De vraag is. Wanneer, waar, precies gebeurt dat? Vroeger gingen we er gewoon vanuit van, nou ja, goed, er kwam gewoon. Copernicus kwam, Kepler kwam kwam moderne wetenschap en toen werd het als onzin terzijde geschoven. Uh, dat is veel te simpel. In de eerste plaats, iemand als Kepler was een overtuigd astroloog uh, en hij deed van alles aan het. Uh, van horoscopen en zelfs het verzien van die theorieën. Ja. In de tweede plaats, als je het chronologisch bekijkt... ...dan blijkt dat niet te kloppen. Uh, mensen gingen uh, kritisch over astrologie denken... En, ...en minder astrologie doen... ...voordat ze die nieuwe theorieën over het universum... ...echt serieus gingen nemen... ...en er een compleet nieuw idee over de hemel kwam. Dus ik bedoel, voor het eerst gingen ze... Uh, ...niet meer horoscopen trekken, astronomen. Vervolgens gingen ze nog wel een hele poos geloven... ...dat de hemel natuurlijk wel de aarde beïnvloedt... Uh, maar uiteindelijk, zo de tweede helft, zevende eeuw, werd die theorie ook opzij gezet En dan verdwijnt uh, astrologie helemaal naar de marge. Dus het blijft natuurlijk bestaan. Uh, zeg maar, je hebt allerlei uh, obscuur volk, zeg maar, dat horoscopen blijft trekken. <laughs> obscuur uh, volk, ja. Maar het is geen serieuze wetenschap meer. Het wordt niet meer onderwezen aan universiteiten. Er zijn geen uh, astrologen meer die werken aan het Hof van de Koning. Um, mm. de vraag is, uh, ja, hoe komt dat? Ja. Dus uiteindelijk denk ik dat je moet zeggen dat uh, het is niet de opkomst van de wetenschap waardoor de astrologie uh, verdwijnt. Het is een bredere tendens, een bredere stroming die de astrologie doet verdwijnen, die allerlei op, uh, occulte ideeën uh, naar de achtergrond brengt en tegelijkertijd een nieuwe tendens zet naar meer exact en praktisch onderzoek waaruit de wetenschap is voortgekomen. En hoe komt u bij zo'n onderwerp om dit te onderzoeken? Waar komt deze, uh, ja, waar komt deze onderzoeksdrang vandaan? Is dat... uh, nou ja, ik ben al heel lang bezig met onderzoek naar wat dan uh, wel de wetenschappelijke revolutie heet. Dus de opkomst van wetenschap in de 17e eeuw, 16e, 17e, 18e eeuw, al die nieuwe tendensen. Um, astrologie is heel lang uh, niet serieus genomen als onderzoek. ...door wetenschapshistorici... pas de laatste decennia's... ...daar de verandering gekomen... ...heb je dus een hele hoop mensen die uh, benadrukken... ...dat astrologie toch echt een serieuze wetenschap was... ...in de middeleeuwen en vooral ook in de 16e eeuw. Um, en krijg je dus al die... Maar doordat er zo'n emancipatiedrang is... ...vergeet dan dat ja, uiteindelijk is het toch echt... ...tot een pseudowetenschap gebombardeerd. Dat is beslist een belangrijke ontwikkeling... ...ik bedoel... Uh, ...in onze ontwikkeling van de wetenschap... Ja. Um, ...die je niet zomaar mag verwaarlozen... ...als je het hebt over... De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken in de 17e eeuw. Het is gewoon iets waar tot op heden eigenlijk heel weinig onderzoek naar is gedaan. waar eigenlijk nog weinig ideeën over bestaan. En nou ja, goed, dan wordt het echt hoog tijd dat iemand daar eens even naar gaat kijken. En uw onderzoek klinkt in ieder geval erg Europees. Het gaat over de verlichting. U zit in de Verenigde Staten. Is dat niet een beetje onhandig om onderzoek te doen? Vanuit Amerika? Soms wel. Maar goed, in de eerste plaats, uh, ik, uit het feit dat ik in Europa zat, heb ik nog een hele hoop uh, zaken meegenomen naar uh, Amerika die ik nog steeds kan gebruiken. In de tweede plaats, uh, in Amerika hebben we op zich een uh, hele goede universiteit uh, met een hele goede bibliotheek, ook op wetenschapshistorisch gebied. Dus zeg maar 17-eeuwse Nederlandse boeken kan ik hier vaak gewoon uh, voor mij even uit de kast laten trekken. Ach, wat goed. Um, dus. <laughs> ja. Uh, niet alles natuurlijk, maar goed, uh, ook in Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben uh, niet alles. Dus af en toe moet je uh, toch reizen in de tweede plaats, uh, in de laatste plaats. We hebben hier ook uh, vrij ruime vakantieregelingen. Uh, dus de drie maanden per jaar uh, is de zomervakantie. Dan zijn we formeel niet aangesteld tegen uh, Belgisch salaris en dat soort dingen. Maar formeel zijn we niet aangesteld. Dat betekent we mogen doen wat we zelf willen. We kunnen ook uh, beurzen of, of uh, andere dagen aanvragen voor die tijd, want officieel zijn we niet aangesteld. En in die tijd kun je dus rustig in Europa rondreizen... archieven of bibliotheken bezoeken, collega's praten... Uh, en verder niet lastiggevallen worden met uh, collega's geven... zodat je nog tijd hebt om dat te schrijven. Nou, niet lastiggevallen worden. Uh, nog even een laatste vraag. Wat is uw eigen uh, sterrenbeeld? Mijn eigen sterrenbeeld, dat is uh, de leeuw. Dan ga ik even kort iets voorlezen. En ik hoop dat u zich hierin herkent... Wanneer we onze Leo goed bekijken, dan merken we al spoedig dat hij actief, emotioneel, secundair is. Hij wil dus snel optreden en altijd iets doen. Hij wordt gedreven door zijn gevoel. Met zijn opvliegend temperament, zijn behoefte om op te treden en zich te laten gelden, is hij iemand waarvan men boosaardig zou kunnen zeggen dat hij met scheermessen aan zijn ellebogen door het leven loopt. Herkent u zich hierin? Uh, nee, absoluut niet. <laughs> Een pseudowetenschap dus. Uh, ja, persoonlijk uh, geloof ik uh, niet dat uh, astrologie uh, echt werkelijk uh, enig inhoud heeft. Je kan verder ook geen horoscopen trekken of zoiets, maar er zijn inderdaad, als je zeg maar, je met de geschiedenis van de astrologie wat bezighoudt, kom je er wel snel achter dat er nog altijd uh, een hoop mensen zijn ook die dat. Uh, die geschiedenis bestuderen, die er vooral bestuderen omdat ze zelf ook op een of andere manier in geloven. Dus er komt een heel uh, interessant wereldje binnen. Dat denk ik ook. Meneer Vermeij, dank u wel dat u we even mocht bellen en uh, succes met uw onderzoek verder. Ik dank u wel. Goedenavond, of voor u dus een goede middag. <laughs> Goedendag. Ja. About the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh uh -huh. shit, she's gone. Yeah. Well Just go to Chanel, yeah. Ooh I've got some moves for you. Uh -huh. Yeah, go to my tell your little boy free. See? Some shit, Silo Green met het geweldige nummer Fuck You. Na het nieuws heb ik de luxe om een uur lang te mogen praten... over de jaren zestig met de Belgische schrijver Geert Bullens. Hij schreef een prachtig boek over de jaren zestig... in globaal perspectief. En we gaan met hem praten over een onderdeel uit het boek. En dat is een interessant onderdeel. Het gaat over de opkomst van de pop en de popcultuur in de wereld... Blijf dus vooral luisteren en zal je toch in slaap... dan kan je alle gesprekken van vannacht en van de afgelopen weken... terugluisteren op nporadio1.nl... slash radioverbindingsstreepje. Focus. Tot na